Effect. Het weer helder en daardoor koelt het snel af. Morgen zonnig en droog bij maximaal 15 graden. Na morgen neemt de bewolking toe. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM met, met nu. Tap Tapie. 2 van aflevering 693, 93 ja, zo'n groot getal ik moet er steeds over nadenken maar goed, we zijn begonnen met Moonlight Ragas van uh, Mandala, zo heet de artiest van het label Malimba Records we gaan verder met uh, Terry Oldfield Celtic Blessing van het label New Earth Records tot ons gekomen via Osho.nl veel huis plezier voor dit tweede uur van Peaceful Radio. Namaste. Let's start together with the mantra Om, and we'll sing it three times. Ooh. Krushottam paramatma Shri Bhagavati Om Sacherananda para brahma purushottam paramatma shri Janana Sukhino JBG DOP, IT'S A Use yourself and flow James Asher, World Within the Wheels van het label Oriade Music we zijn alweer aan het eind gekomen van Peaceful Radio aflevering 693 en we gaan afsluiten met hetzelfde label Oriade Music die in vorige uren natuurlijk prachtige nieuwe muziek bracht met music therapy van, even kijken hoe heet de beste man ook weer oh ja, Surid Das Goed, mijn naam is Benno Veugen. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Pietvol Radio. En wat mij betreft, een hele goede nacht en graag tot de volgende keer. Dag. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Annemarie Rozing met het NOS Journaal. De proef met een winterdienstregeling op het spoor is goed verlopen. Wel lag uitgerekend vandaag de reisplanner van de NS een paar uur lang plat. De proef hield in dat de treinen heen en weer pendelden tussen enkele tientallen knooppuntstations. Zo wordt er voorkomen dat vertragingen bij extreme winterse omstandigheden zich verspreiden over de rest van het land, het zogenaamde sneeuwbaleffect. Morgen rijden de treinen weer volgens de gewone dienstregeling. De politie heeft in het Drentse Tiende Veen vier jonge mannen aangehouden voor het bedreigen en mishandelen van ambulancepersoneel en agenten. Dat gebeurde na een ongeluk waarbij één auto betrokken was. De bestuurder van 19 had te veel gedronken en raakte licht gewond. Toen hulpverleners hem wilden helpen... duwde een van zijn drie vrienden een ambulancemedewerkster hardhandig tegen de auto aan. Daarna bedreigden de vier de agenten. Met hulp van extra opgeroepen politiemensen zijn de vier uiteindelijk overmeesterd. Bij een steekpartij in een tram in Rotterdam is een 16-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nu stabiel. De vermoedelijke twee daders vluchten weg, maar zijn later gearresteerd.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 Alle gevestigde partijen verloren in Wenen. Een combinatie van recreatieverkeer.